Demissionair premier Balkenende gaat morgen niet naar het CDA-congres. Het is ook niet bekend hoe hij denkt over de samenwerking met de PVV. Volgens zijn woordvoerder vindt Balkenende dat hij ruimte moet maken voor een nieuwe generatie. En dat hem terughoudendheid en bescheidenheid past. De oud-premiers Van Acht en de Jong zullen morgen tegenstemmen. De 95-jarige Piet de Jong zal waarschijnlijk ook het congres toespreken. Ook minister Heers Ballin gaat tegenstemmen. Hij zegt dat zijn zorgen door het regeerakkoord niet zijn weggenomen, maar juist zijn versterkt en verdiept. Ikea heeft voor het eerst zijn winstcijfers bekendgemaakt. Het Zweedse meubelconcern boekte vorig jaar een winst van 2,5 miljard euro. 11% meer dan het jaar daarvoor. De omzet kwam uit op ruim 23 miljard. Een record. IKEA... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur.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 Volgens hem was het congres heel duidelijk en hij ziet de fractievergadering van dinsdag met vertrouwen tegemoet. Dan moet de fractie een definitief oordeel geven. De Kamerleden Ferrier en Koppian, die tegen samenwerking met de PVV zijn, willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. Ze benadrukten dat een substantiële minderheid van het congres het met hen eens is. PVV-leider Wilders heeft in Berlijn uitgehaald naar bondskanselier Merkel. Wij zijn niet als Angela Merkel, wij leggen ons niet neer bij de islamisering... zei Wilders in een toespraak op een bijeenkomst van de Duitse anti islampoliticus Stadkiewicz. Voor een volle zaal met 540 mensen sprak Wilders bijna een uur lang over de islam. Hij vergeleek de islam met het communisme en het nationaalsocialisme. De organisator van de bijeenkomst, Stadkiewicz, wil een nieuwe partij oprichten met de naam Die Vrijheid. Daarmee wil hij het succes van Wilders in Duitsland evenaren. De Duitse politicus werd eerder door het CDU uit de fractie gezet... omdat hij Wilders had uitgenodigd. Palestijnse leiders vinden dat het vredesoverleg met Israël moet worden stopgezet. Dat werd bekend na een bijeenkomst van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO... met de Fatah-beweging. De Palestijnen willen pas weer onderhandelen... als Israël niet meer bouwt in de nederzettingen. Vorige week kwam een eind aan de bouwstop... Het definitieve besluit over het doorgaan van de onderhandelingen valt volgende week in Libië. De Arabische Liga komt dan bijeen in Tripoli. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en er is kans op regen. Morgen vrij zonnig. In de loop van de dag wat sluierbewolking. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddagmiddag, 2,5 minuut over de klok van 4 uur. Dit is CFM Zandvoort met The Your Breakdown. Leuk dat je weer luistert. Hitlist Hitlijst van Europa zit al in de 20ste jaargang. Aflevering 39 vanavond alweer 1 oktober 2010. De lijst bestaat uit 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De platen die eruit gaan zijn John Mayer, half of maar hard na 16 weken. Carly Minocle onder Lovers na 15. En Train If It's Love houdt er na 13 weken voor gezien. Roll Deep met Greenlight, met 9 plaatsen de snelste stijger. Mark Ronson, bang, bang, bang, met 8 plaatsen de snelste dalen. En Katy Perry met haar California Girls, al 20 weken lang genoteerd. En daarmee het langst van allemaal. Kijk weer even in de geschiedenisboeken van 1 oktober. Vinden we daar de datum 1890, het Nationale Park, zoals Bassi het zou zeggen trouwens, Yosemite. En zo, Yosemite Park in uh, California, die wordt opgericht.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 Tenminste, dat was de laatste grote hit uh, die ze hadden, Spaceman. Want toen uh, werd aangekondigd om een uh, break te gaan nemen. En Flowers maakte meteen plannen voor een korte solo-carrière. Het album Vlamingo, dat werd op 6 september van 2010 uitgebracht. In uh, de Verenigde, Verenigd Koninkrijk. En op 14 september in de Verenigde Staten. De single werd uitgebracht op uh, 21 juni van uh, dit jaar. En acht weken geleden kwam deze plaat binnen in de lijst van Europa... Brandon Flowers is de frontman eigenlijk van The Killers. Daarvan is hij het uh, meest bekend geworden. Vorige week stond hij nog op nummer 10, deze week naar 9. Daarvoor de single van Ricky L en MCK Born Again. Een plaat die echt thuis hoort op het, uh, op het strand bij grote strandfeesten... maar gewoon nu nog steeds goed doet. Ondanks dat het weer niet altijd mee zit. Morgen is dus wel weer uh, richting de 18 graden. Hoe dat allemaal zit met het weer gaan we zo meteen nog even kijken. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 8. En dat is uh, dezelfde nummer 8 als vorige week. Noggen die snel bij mij zit tellen weet dat we nu op 4 zitten blijven zitten. Dus dat we toch weer een nieuwe nummer 1 hebben in de lijst van Europa. Vorige week dus de nummer 8. Deze week de nummer 8. Wel een week langer in de lijst. Van 6 naar 7 weken. Ik heb het over Elisa Doolittle en haar single Pack up. We zometeen dus nog even kijken wat het weer gaat doen. En uh, of er nog wat vielen staan in onze regio. Als we dat allemaal gehad hebben heb ik voor jou nog Tom Helsinglaas aan met de The Sun in a Rise. I get tired and Thank um.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 Ladies and gentlemen, let's go! Here better I put it to air you I put it to air you in Let it go, stop I don't know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 city every night oh I, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire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 for we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 Maar één zit te blijven in de top 10. En welke dat is, hoor je straks.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 De 3e samen met Elftadam, maar wat is droom op nummer 30. En nummer 17 is er voor Bruno Mar, Just the Way You Are. Op top 10 in de 7e week 1 plaats Wins, Pack Up, Elise Doolittle. Nummer 9 1 plaats voor The is Love the Way You Are, Eminem en Rihanna. DJ Gadas Falling in Love van Usher en Pitbull staan nu 9 weken in de lijst, gaan van 9 omhoog naar 8. Born Again, Ricky L en M.T.K. Um, 8 weken staan ze in de lijst, gaan van 10 naar 7. Tim Burton met Bromance levert één plek in in zijn e week, zakt naar 6 toe. De Swedish Huff Mafia, 11 weken in de lijst, waarvan ze twee weken bovenaan hebben gestaan, zakken van 2 naar 5. Kate Perry is nog steeds op weg naar boven. In haar achtste week gaat zij van 6 naar 4. Van 4 naar 3, Club Can Handle Me, for rider David Getta. De Bumpy Ride van mijn gaat van 3 naar 2. En in zijn vierde week in de lijst, zijn derde week op nummer 1, hebben ik het natuurlijk over she Green. Fuck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 De amor. 10 weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. Ze levert 2 plekken in en zakt dus naar de derde plek. Daarvoor de laat Venta, Rosenberg, Trio, Guitara van 6 omhoog naar 4. Neem 11 snel top 10 met je door, want op 10 vinden Ricky L. en MCK. Born again van 18 omhoog naar 10. Van 10 naar 9 Brandon Flowers, Crossfire. Elisa Dodd-Little, Backup blijft staan op nummer 8. Tom Helsing, Sun and Wise. In zijn vijfde week gaat hij van 13 omhoog naar nummer 7. 11 weken in de lijst Traffy McCoy met Billionaire. Hij zakt van 5 naar 6. En ook één plaatsverlies is voor Sia. Clap your hands in de 11e week, saak zij van 4 naar 5. Love, vent, Rosenberg, 3 oordjes, En Rihanna de Amo vinden we op nummer 3 en de nummer 2 die I is in. Nou, vreemd oh. ja, inderdaad. Dit like is Mohambi. I wanna boom, bang, bang,